uur. Le met het NOS Journaal. is met een alcohol enkelband. Mensen die zo'n band omkrijgen hoeven geen urine meer af te staan. De enkelband meet dag en nacht via transpiratievolg of er is gedronken. De informatie gaat automatisch naar de reclassering. Justitie wil weten of deze speciale enkelband een goede methode is om een alcoholverbod te handhaven. De proef start morgen in Rotterdam en Oost-Nederland met 100 deelnemers. Het aantal doden na een gevangenisopstand in Brazilië is opgelopen naar 27. Bij de opstand in de grootste gevangenis van het land gingen bendes elkaar te lijf. Een aantal gedetineerden is daarbij onthoofd. De Braziliaanse regering zegt dat de rust in de gevangenis inmiddels is hersteld. Sinds begin deze maand is het in overvolle Braziliaanse gevangenis al een paar keer tot geweld gekomen. Daarbij vielen zeker 100 doden.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 Meer dan 70 landen en internationale organisaties hebben op een conferentie in Parijs herhaald dat alleen een twee-staten-oplossing het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen kan oplossen. Ze riepen de twee partijen in de slotverklaring op om af te zien van eenzijdige stappen die schadelijk kunnen zijn voor het vredesproces. De Israëliërs en de Palestijnen waren er zelf overigens niet bij in Parijs. En dan het weer. In het hele land geldt code geel... vanwege gladheid op de wegen. Het wordt min 1 tot lokaal min 8 graden... met vooral in het oosten en zuidoosten kans op dichte mist. De mist kan morgen in Brabant en Limburg hardnekkig zijn. Elders schijnt de zon vaker. Het wordt dan min 1 tot 3 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Yeah, actieve